De politicus heeft begrip voor zijn partijgenoten die de afgelopen tijd uit de politiek stapten. De Israëlische aanval van vannacht op de Libanese hoofdstad Beirut heeft aan zeker elf mensen het leven gekost, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Tientallen anderen raakten gewond. Doelwit zou een hooggeplaatst Hezbollah-lid zijn geweest. Bij de aanval werd een flatgebouw van acht verdiepingen verwoest. Israël had er niet van tevoren voor gewaarschuwd. Op de plek van het gebouw wordt nog gezocht naar slachtoffers. De burgemeester van Warschau is een van de kandidaten... voor de presidentsverkiezingen in Polen volgend jaar. Burgemeester Straskowski won de kandidatuur... met drie kwart van de stemmen van leden van de liberaal-conservatieve. Straskowski is van dezelfde partij als probier Donald Tusk... die sinds vorig jaar een pro-Europees beleid voert presidentschap is nu nog in handen van de vorige conservatieve PIS-regering. Die partij maakt naar verwachting morgen bekend wie hun presidentskandidaat wordt. Voor het Eurovisie Zongfestival van volgend jaar zijn meer dan 300 liedjes aangemeld bij de omroep Afro Tros. Namen zijn niet bekendgemaakt. Lange tijd was het onduidelijk of Nederland überhaupt mee zou doen vanwege de disqualificatie van Joost Klein vorig jaar. Volgens Avrotrols is er achter de schermen inmiddels genoeg veranderd om toch weer een afvaardiging te sturen. Het weer, het is bewolkt met lichte regen, 4 tot 7 graden. Ook vanavond valt op veel plaatsen regen. Morgen droog en zachter bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...een radiofeestje bij ZFM. Je hoorde Let's Work, de single van Mick Jagger. Nou, de studio is versierd, twee heren tegenover mij. Want, ja, Benno, jij schreef het op Facebook... ...het verjaardagsfeestje op de radio. Ja, en om helemaal precies te zijn... ...een hele goede middag, Rob... ...is het radioverjaardagsfeestje van Michel Blekemolen. Michel, welkom. In je eigen feestje? Ja, weliswaar een bijna maandje te laat. Ja, ja, ja, ja, ja. We, we kijken niet op het dag. Hè. Nee, maar ik, ben de hele, ik hang elke dag mijn eigen slingers op. Okay. Dus in dit geval hebben jullie het gedaan. Ja, ja. dus alleen maar leuk. Ja, ik kon het niet laten. We hebben inderdaad uh, de, de racevlaggen hebben we opgehangen. En wat uh, natuurlijk vlaggetjes te ere van je, van je verjaardag. 75 jaar... Uh, je race er, ik denk wel, 50 jaar van, de, van die 75 jaar. Nou, ik zal jou vertellen. Ik heb net mijn 54e seizoen ja. afgesloten. Nog en daarbij heb En daarvoor heb ik nog vier jaar gekart. Dus ik ben uh, 58 jaar rubber aan het weggummen. Zo, <laughs> geweldig. Wauw. Nou, daar gaan we het natuurlijk allemaal over hebben deze uh, drie uur. Deze komende drie uur. Daar, en dat doen we niet alleen. We hebben ook allerlei mensen uitgenodigd. Uh, we gaan straks bellen met Rob Petersen. Dat is de, de grote archivaris, zal ik maar zeggen, van de autosport. Hè? Want uh, de, ik las een persbericht want, uh, uh, dat hij wel miljoenen foto's in zijn bezit heeft. En, uh, uh, en Chris Schotanen. Ja, maar uh, ja, Rob is ook uh, circuitspeaker speaker geweest natuurlijk. Ja, ja kunnen. of course, of course. En, uh, en het leuke is, uh, daarom hebben we deze mensen uh, uitgenodigd om, uh, zowel telefonisch als in de studio, om zeg maar, hun eerste of hun vroegste herinnering aan Michel, met Michel uh, Blekemolen met ons te delen. Dus uh, dat worden sterke verhalen, Michel. Uh, ja, ik uh, doe niet anders dus ja, dat, natuurlijk. Dat die hebben we gehoord. Ja. Ga gewoon mee. <laughs> Buiten de uitzending om, hè? He. Heel sterk. Ja, heel sterk, ja. Dus dat gaan we doen. Dus uh, in dit uur uh, Rob Petersen, die zit aan de andere kant van het land. En uh, straks aan de andere kant van de telefoonlijn. En uh, Chris Grotanis, die staat gepland om uh, even over half drie... Ja, die komt er gezellig langs. Hè? En die komt nou lekker gezellig langs de, naar de studio. Dat is een zandvorter, dus dat is allemaal dichtbij. Nou, en verder natuurlijk heel veel mooie en goede muziek. Michel, je hebt gezegd, nou, doe maar muziek uit de jaren zeventig. Wat heb je met muziek uit de jaren zeventig? Ja, best veel, want die heb ik altijd op staan uh, Nog ja. steeds? Ja, ik heb uh, zo'n antieke jukebox thuis. Oké. Okay, okay. uh, ja, daar is natuurlijk Tom Joons, zijn ja, uh, ja Humberding, maar bij mij nog altijd favoriet, want dat vind ik eigenlijk de enige goede muziek uit die jaren. Oké. Okay. Eh, later, nou, 80 en 90 gaat ook wel, maar daarna wordt het allemaal zo, zo, uh, ja. Begrijpen we er niks meer van? Nee, nee. nee, precies. Het loopt dan maar weg. Ja, ja, ja. Maar we gaan eerst even je toezingen. Ja, eh. uiteraard. Gefeliciteerd. Nee. Happy birthday. Happy birthday. Than to have a world party on the day you came to be. Hey! David Love and unity to all of God's children Should be a pretty bitch And the whole day should be spent And for remembrance Of those who lived and died For the wonders of our people So let us all begin When you know love nothing win Let I don't hold it. Nog niet zo lang geleden is Michel Breykemole 75 geworden. En dat vieren wij vandaag in de studio van ZFM. Met allerlei gasten die we natuurlijk uitgenodigd hebben om ja, bij Michel even bij de microfoon te komen. zeg maar hè? Zeker, zeker, zeker, zeker. En nou, de eerste gast hebben we al aan de telefoon, Michel. Rob Petersen. Je hebt hem afgelopen woensdag, als het goed is, nog gezien op het circuit. Daar gaan we het straks ja. over hebben. En Rob, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Benno, hi. Goedemiddag, uh, ja, Rob, hi. En uh, Rob, uh, nou, we zijn dus reuze benieuwd. Jij bent uh, al, uh, nou, help, help me even Rob. Uh, hoe lang ben je wel niet speaker geweest op het uh, circuit? Uh, 1985 tot 2018. Nou, kijk eens aan. Dat dus is het was een, een behoorlijke tijd. Toen vond ik het wel eens. Toen, uh, ja. toen krijg je zo'n Eindje-David-effect. Dat dus, <laughs> moet je stoppen. Oh, dan mag ik helemaal wel opstappen nu. Ja. <laughs> maar, Rob, ja, volgens mij was jij ook uh, commentator bij Eurosport of iets? Ja, in de jaren negentig. Ja, want ja, ik kan me was. herinneren dat we elkaar ja. tegenkwamen op Champs-Élysées. Toen liep je daar met je vrouw. Ja, klopt. En, ja, ja, ik vergeet niks. Ik ja, ben wel ja, Goed gehuurd. Ja, klopt. Ja. ja, ik was vaste invaller zeg maar, op Eurosport voor Bert Davies. Bert Davies deed altijd het vaste autosportcommentaar in het Nederlands. En als hij niet kon, dan uh, vlog ik naar Parijs en daar deed de commentaar in de studio van Eurosport. Het was een hele leuke tijd. Ja. En welke autosportklasse hebben we het dan over, Rob? Uh, de formule 1 hadden we toen op Eurosport. We hadden en oh ja, en er, er was iets van GT's en uh, ook nog een beetje Nesca, maar dat stond allemaal een beetje in de kinderschoenen. Ja, precies. En uh, nou ja, Michel vertelt uh, een hele vroege herinnering uh, uh, aan jou. Maar wat is jouw uh, vroege herinnering uh, met, uh, met Michel? Ja, ik heb natuurlijk daarover over na zitten denken van tevoren, want ik ben mezelf al honderden keren tegengekomen op Zandvoort en, en ook in het buitenland, dus dan ga je even zitten nadenken. Ja. Maar ik weet het, ik heb het gevonden, 1971. Ik was, ik was 15 jaar oud en uh, de reden van de Formule V op de circuit, dat waren de Formule Wagens met Volkswagenmotoren en er reed een, een meneer rond in een gele motor. En dat was het merk van de formule V. En daar stond op bar discotheek de babbelwagen uit Vanvoort. Jezus. Ja, het en klopt. Dat, en dat, dat, dat klopt. Dat, dat was dus Michel Blekem. Hij viel op door, door de rijstijl. Echt hoekig aan het beeld. Hij wilde altijd sneller dan de auto eigenlijk kon. Oh. Maar, is niet in een die, beetje onhandig? Die, die, die, die handicap heb ik nog steeds. Ja, die heb ik nog steeds. Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat dacht ik wel. Maar weet je, dat was zo'n leuke herinnering. Die, die, die gele familie dus Dan ga je eens iemand volgen. Ja. Die babbelwagen stond erop. En, van Fort, de discotheek die toen daar was. Ik was 15, dus ik durfde daar nog niet meer binnen. Ja. En uh, ja, dus, dus dat was een, een, een memory die echt wel uh, goed bleef hangen. Michel bleef een aantal jaren doorrijden in de Formule V en daarna Formule Ford. Uh, maar dan volg je iemand wat meer, omdat je daar een, uh, ja, toch een herinnering aan hebt. Nou. Ja, ja, precies. Nou, hartstikke leuk. En, en um, nou, je, je zegt het al: de Michel viel op door zijn rijstijl. Um, ja. de, en, en die. De jaren daarna, uh, is je toen eigenlijk nog meer opgevallen aan, uh, aan Michel? Maar de, hij is altijd op dezelfde manier blijven rijden. Michel ja. was een hele goede, goede coureur, voor, vooral voor sponsors. Dus hij altijd heel veel aandacht aan sponsors... En, en, en kwam daardoor ook in aanmerking iedere keer voor nieuwe sponsors. Dat deed hij heel knap. En, maar hij bleef die, die, die felle stijl hebben van... ik wil vooruit en ik wil heel snel... ...tot en met Formule 1 aan toe uh, ja. moest hij proberen te kwalificeren in de Formule 1. Die auto was absoluut ongeschikt om, om echt hard mee te gaan. Maar Michel deed dat wel. Dus dat, dat, dat was altijd leuk als een mooie rijstijl van iemand... ...waarvan je ziet dat er heel veel power achter zit. Hmm. Ja, ik weet, uh, ik probeer eerst altijd de achterkant uh, door de bocht te krijgen. <lacht> dus het uh, <lacht> dus, is nog steeds ja, een beetje... ...ik moet mezelf altijd manen, hmm. hè, want ik race ja. nog steeds in die Nescar. rustig... Ja. En dan kijk ik naar op de data van mijn collega's. En dan uh, ja. zie ik, ja, dan rijden ze als, uh, als een trucje. <laughs> en dan ja, ja, ja. geen gas geven die hele bocht. Terwijl ik alweer uh, twintig keer dat gaspedaal heb aangeraakt. Waardoor elke keer die auto weer uit zijn veren komt in de voorkant. Dus ja, dat zijn allemaal niet de goede dingen. Dus, uh, ja. Maar ik weet dat, uh, ik weet me fout. <laughs> Oké, okay. ja. wat leuk. Maar dat. Is, ook niet erg. dat is ook een mooie, uh, mooie stijl. Dat is een geliefd stijl bij de fans aan de zijkant. En uh, zo kwam ik Michel nog later tegen, in de jaren negentig, in de Formule Renault. Ik ja. was toen ja. commentator op het circuit, maar ik werd ook uh, voor drie jaar lang rijderscoördinator voor Renault Nederland. En dus kwam ik zelf met Michel aan in aanraking, want die, ja, die deed heel veel voor Renault. En die had een eigen team in de Formule Renault, wat ja. hij, hij zelf reed. En Hendrik Jan de Vries, de vader van Nick de Vries, die uh, met z'n tweeën in de, ja, ik geloof Whirlpool heette. Uh, ja, dat de... klopt, ja. Ja, en uh, ja, het was gewoon ook een hele leuke tijd, omdat je dan iemand ook van een andere kant te kennen. Dus uh, ja, dat werd mooi. Ja, ja fantastisch. Zeg Rob, je, ja, je woont in de uh, andere kant van Nederland, dat zei je in Twente. Dat is een, om ja. het maar globaal aan te geven. Maar je was ja. uh, afgelopen woensdag uh, was je even een paar dagen in, in Zandwoord, in ieder geval één nacht. Uh, want uh, er is een, uh, een boekpresentatie. Uh, nou, vertel jij eens wat over die boekpresentatie. Ja, de Zandvoort-circuit bestaat uh, 75 jaar. Uh, dat is natuurlijk uitgebreid een al. En er is een, op een gegeven moment een idee gevormd bij de uitgevers uh, van uh, Michel Valiant. Uh, de Franse autocoureur die uh, al heel veel beleefd heeft sinds eind jaren 50. Ja. En, uh, een strip die ook behoorlijk populair in Nederland was. En er is een boek gemaakt van uh, 75 jaar uh, Zandvoort en Michel Valiant. Daar staan een paar uh, ja, exclusieve verhalen in. En ook heel veel informatie van de geschiedenis van het circuit. Dat ik ook een klein stukje heb mogen bijwerken. met wat, wat foto's en wat informatie. En die presentatie, die was afgelopen woensdag. Daar kwam van de mission natuurlijk ook weer tegen. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. En, um, ja, en dat boek, dat is uh, uh, Bernard van Oranje. die kreeg als eerste het boek. Hè? Dat is. Uh... Ja, ja, maar. Die heeft van, uh, van de schrijver het Mers. Want dat is de man die uh, zeg maar textueel het boek gemaakt heeft. Hij heeft het eerste boek gekregen en een rondje gereden over het circuit. En uh, daarmee was officieel het boek gepresenteerd. Ja, wel leuk, leuk. Nou, maar ja. ik ben een beetje in de war. Dat is niet zo raar, ook op mijn leeftijd. Maar het, ik, ik, uh, klopt het dat ik dan twee boeken zag? Dat is um, eentje. Ja, dat klopt. Dat, klopt. dat is die oh. middag niet zo duidelijk gebracht. Dat is een soort exclusieve uitgave. Ja. Een, zeg maar een, een, een bijzondere uitgave, en er is een boek wat iedereen gewoon kan kopen. Oh, Oké. Okay. En die, oh. die, die, die eerste, die, dat is een beetje een. Uh, ja, een, met een bijzondere voorkant, met een aparte tekening. Ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja dat... Inhoudelijk in, in is er geen verschil tussen die twee. Oh, Oké, okay. en het heet het Dossier Zandvoort, hè, heet het boek. Uh... Het dossier Zandvoort, hè, ja. Het officieel, ja. Ja. ja. Want het is niet het eerste dossier wat ze uh, hebben uitgegeven, geloof ik. Nee, we nee, hebben een aantal coureurs zoals Jackie X hebben ze gehad. Ze ja. hebben uh, de figuren, Missa Valiant gehad. Steve ja. Orson is ook zo'n Amerikaanse coureur, een fictieve coureur die aandacht heeft gekregen. En in de loop der jaren, ja, Missa Valiant bestaat in 1958... Dus ja, je kunt je voorstellen dat er heel wat boeken uh, inmiddels verschenen zijn. Ja, precies, precies. Ja, dit, ik las het uh, 1957, februari 1957. Ik weet ja, het nog goed. Ja. Want dat, ik was drie weken oud en toen stond de eerste uh, uh, verhaal stond in Kuifje. Dus uh, vandaar. Ja, ja, er zijn ruim 70 uh, boeken uitgegeven. Ja. Van, uh, Boeken van Michel Valiant en daarnaast nog allerlei bijzondere dingen. Kortom, ja. Uh, ja, wel een mooi moment, toch weer even op het circuit. En uh, er waren ook diverse coureurs uh, daarbij bij die ontvulling, dus dat was wel leuk. Ja, precies, De laatste vraag. Rob. Uh, um, ja, Michel Blekenmolen, 75 jaar, een race nog steeds. Um, uh, Nascar Euroseries, uh, jij bent de man van, uh, van de weetjes. Uh, uh, hebben we in Nederland of misschien daarbuiten... wel een coureur van een dusdanige leeftijd in zo'n zware raceklasse? Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij is Michel echt uh, een van de senioren in, in, in, in dergelijke klasse. Ja. Dus in ongetwijfeld in Engeland toch wel één of twee types zijn... die, die ook al zo lang rondrijden. Dat zou zo maar kunnen. Maar nou, het, uh, het is wel vrij uniek wat hij laat zien. En grappig is nog dat hij er ook nog zoveel plezier in heeft. Ja, ja. ja. En, en dat is natuurlijk wel heel fijn. Ja, ja, ja precies. Goed Rob, dankjewel voor je bijdrage aan deze uitzending. Michel, ja. wil jij uh, Rob nog iets... Uh... Nee, nou ja, uh, veel plezier weer in het verre oosten. Want ja. we zaten er ja. van de week om te dollen. Er worden daar nog zendelingen ja. uh, vermoord. En we <lacht> hebben daar ja. auto's. Het <lacht> is natuurlijk wel een heel ding. Als je even uit de Randstad ja. daar naar dat stille toe gaat. Ja, ja, ja, ik ja. weet niet of we het ja. daar aan zou kunnen. Oké, okay, nee, nee, inderdaad. Het is uh, bevalt En dat ik een wil hebben... Ik zat in vliegtuig naar Engeland of ik kom naar Zandvoort en dan is het uh, ook allemaal goed. Oké, okay. zo, zo is het. Dus, uh... Nou, rijd dan niet stilletjes mijn huisje voorbij. Ja. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Ik kom heel vaak over de Zandvoort zwaan. Oké, oké. Dankjewel Rob en uh, ja. graag tot de volgende keer en een fijn weekend verder. Ja, dankjewel ja, wel, Rob. Uh, succes met het programma. Miss je al jij natuurlijk ook heel veel te zien vandaag. Oké, okay, thanks. Ja, dankjewel uh, Rob. Okay. Hoi, hoi. Oké, okay. hoi, hoi. Dat was Rob Petersen met zijn herinneringen aan Michelle Blekemolen. En dan komt hij aan, Michelle. Tom Jones. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. Jaren zeventig van Tom Doos en Laila. We hadden het erop aan de telefoon en die sprak met Michel Blekenmolen, uiteraard hier in de studio. We hadden het over de boekprestatie van Michel Vaillant van afgelopen woensdag. En ik ken die Michel Jant weer van het uh, bordspel uh, uit uh, 1985, het Circuit Zandboordspel. Ja, dat is leuk, want die heb ik uh, zelf in mijn collectie. En uh, ja, zo uh, is hij overal van bekend geworden. We hebben het vandaag over de driver's seat van Michel Bleekmolen. Dat allemaal bij ZFM tot aan vijf uur vanmiddag door de snif en de keur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, ook de gewone dingen gaan natuurlijk door, Benno. Ja, zeker. Ja, zo ook het weerbericht. Ja, ik zit even te kijken. Oh ja, vanmiddag is het hier in Zandvoort 5 graden. Nou, 3 toen ik naar de studio reed. Met een zuid Zuidoostenwind, 5 boven. En die wind die trekt vanavond aan naar 6 bovenvoor. En de temperatuur, ja, die stijgt ietsje naar 7, 9. En dan uiteindelijk vanaf het 12 graden. Want, beste mensen, morgen is het wel 16 graden in Zandvoort. Met. Wel een stevig windje, maar in Zandvoort maken we daar ons niet druk om. Slechts 7 bovoort, dat is voor landrotten is dat heel veel. Maar voor Zandvoorters is dat een lekker windje. Ja, krijgen we een record dan uh, met de te temperatuur? Tem ja, ja, dat denk ik wel. Ja, 16 graden, dat is voor de tijd van het jaar uh, wel belachelijk. Maar dat komt door die storm, hè? Oh, daar hangt een vlaggetje voor. Ja. <laughs> ja. En daar hangt een, uh, uh, dat komt door Bert. Bert, Bert, de storm Bert. Die gaat Bert over de... Hoe verzinnen ja, verzin ze? Ja. En uh, daar hebben wij dan, uh, krijgen we een staartje van mee. Dus het waait een beetje hard. Uh, weinig water hoor. Morgen twee millimeter verwachten ze in Zandvoort. Dan uh, maandag zakt de temperatuur weer naar 13 graden. Wel weer meer water. 7 millimeter Met een windje van 6 boven voor. En dat gaat uh, eigenlijk in de rest van de week gewoon door. Met de droogste dag wordt verwacht op donderdag. 10 graden met 2 millimeter. En na uh, donderdag wordt het uh, eigenlijk nog droger. De meeste kans uh, volgende week hebben we op uh, vrijdag 29 november. Met 85% kans op zon. Dus, uh, Michel, wat, uh, wat vind jij lekker weer eigenlijk? Uh, mag het ook een beetje waaien ja, voor jou? Uh, nee, ik, uh, ik haat uh, regen en ik, uh, <laughs> en ik haat wind. Ja, oh, dus uh, <laughs> ik woon niet in het goede land, blijven. ik. <laughs> Misschien wil je ook dat winter. <laughs> nou, ja, ja, ja, maar daar is het uh, bijna landklimaat. Ja, dus ja, ja, dan, dan ja. Daar kan ja. het ook aardig naar keer gaan. Ja, en koud. Maar uh, nee, ik vind, uh, ik vind een warm klimaat vind ik heerlijk. Ik vind de zomers die we tegenwoordig hebben. Dat uh, mag voor jou dat wel. Dat mag voor mij zeker. En oh, okay. ik kan ook uh, naar de wintersport gaan. Maar ik zou daar niet naartoe gaan als ik niet hoef te skiën. Of kan skiën of wat dan nou nee, ook. Nee, nee, nee. Ik, dat, is, dat is me dan te koud. Oké, okay, ja, precies. Ja, over, want daar blijf je warm bij. Mee. Met skiën natuurlijk. Met de beweging. En zo. Ja, en nee, ik vind skiën nog altijd uh, ja, fantastisch iets. Dus uh, met ja. kerst ben ik weer uh, met wat kleinkinderen. En een van mijn zoons uh, gaan we weer uh, skiën. Ja, ja. Dag tot ja. vijf. Ja, ja, precies. Kijk je uit voor de Nederlandse snowboarders? Want die... Uh, uh, ja. Ja. Nou, die moeten volgens mij nu een vlaggetje dragen... en een grote sirene, want... Uh, na mijn ongeluk ben ik gebeld door de politie... Ja? of ik alsjeblieft een aanklacht wil indienen... tegen de Nederlandse snowboarder... die mij heeft aangeschiet. Ja? Uh, dat heb ik niet gedaan, want ik, ja, ik zag niet zo... de noodzaak ervan in. Dan moet ik gewoon procederen tegen... misschien wel een verzekering die die wel of niet had. Ja. Dus... Uh, ja, dat, uh, maar goed, ik ben inderdaad een keer geraakt. Je haalt het aan. Door een uh, snowboarder. Twee dagen bewusteloos geweest. Uh, Rug gebroken. Ribben. Een rib long. Uh, rib door de long. Uh, dus uh, ik zat soms te blazen. En uh, niet om te voor de alcoholcontrole. Maar dat ging vanzelf. Ja. Uh, ik mocht ook niet naar huis. Want ik kon niet, uh, kon niet vliegen. Natuurlijk. Met een, uh, met een kapotte long. Maar uh, tien dagen in het ziekenhuis gelegen Met de ziekenhuis dat vond ik wel spannend, want toen kon ik weer een beetje, beetje mijn hoofd oplichten. En die man, die, die was eerst zagrijnig. En toen hoorde hij ineens, zegt hij, ben jij blekenmolen? Die naam, die ken ik ergens van. Oh, en dat was een Duitse oh. chauffeur. Oh. En die, uh, sorry. En die ging uh, als een raderonde gek ging rijden oh. met sirene aan. Dat meen je niet. Dus ik was in tien uur thuis aan de dus uh, het was op zich wel, uh, wel grappig. Maar ja. hij kende Jeroen natuurlijk zijn naam. Uh, ja, ja, ja. ja. Toen deed hij dus uh, oh, ja, ja. toen was het gebroken. Ja, geweldig, geweldig. Goed, wij gaan naar, een, uh, naar Jaap gaan we. Ja, even kijken wat Jaap uh, ja. aan uh, Michel te uh, vragen heeft of even, de herinnering. We zullen Jaap even aankondigen, want dus, uh, onze autosportverslaggever Jaap Koper... die kent uh, Michel natuurlijk ook heel lang al van het circuit. En die heeft, een, uh, een eigen, die heeft wat voor ons ingesproken. Allereerst is het natuurlijk gefeliciteerd Michel... met je 75e verjaardag, hoewel het alweer een tijdje terug is. De eerste herinnering die ik uh, min of meer heb... is als autosportverslaggever... toen ik samen met Benno Veugen voor het eerst in die rol op het circuit kwam... En wie heb ik als eerste geïnterviewd? Michel Blekemolen. Ja, dat was dan wel heel erg bijzonder. We stonden nog met een, een of andere antenne, met een paal eraan op het circuit, daar het interview af te nemen. Een beetje achter de vangrail op het rechte stuk. Toen nog helemaal niet verbouwd. maar dat was eigenlijk het eerste moment dat ik met de, ja, de Nestor van het autosportgebeuren in Nederland te maken had. En dat was ook eigenlijk de eerste coureur die ik interviewde. Dat was één. De anekdote, die heb ik ook nog. Um, want we schrijven ergens in 2009, dus het is alweer een tijdje terug... Uh, dat er een zeer illustre ja, toerwagenklasse actief was. De Touch GT... Kan ik me herinneren. Daar reden we wat Ford Mustangs mee. Wat Porsches. Een BMW kan ik me nog herinneren. Uh, maar het was niet altijd Pijs en vree in die klasse. En dat was ook eens een keer op een moment dat er tijdens een wedstrijd uh, na de start. Dat uh, bij het uitkomen van de Tarzan bocht er ineens een autokerkhof ontstond. Hoe? Ja. Wisten we het maar. Maar het was wel een beetje zo dat men een beetje elkaar het licht in de ogen niet gunde. Waarop de vraag op een gegeven moment kwam van iemand uit de autosportmedia. En die zei van... Ja, Michel, hoe komt dat nou toch dat dat, dat nou zo gebeurt? Uh, waarop Michel uh, zegt, ja, het uh, lijkt wel op uh, dat die niet met die wil in en die niet met die wil. Uh, en ze komen dan ook niet bij elkaar in de tent. Waarop degene dan weer op uh, de wedervraag stelt en zegt van... Hoe zit het dan met jou, Michel? Kan jij dan bij iedereen in de tent komen? En Michel zegt heel droog, ja, ik kan bij iedereen in de tent komen. Maar of ze er blij mee zijn, nou, dat is Michel voor mij eigenlijk ten voeten uit. Uh, ik uh, hoop dat hij nog een hele lange tijd uh, bij ons uh, nog blijft. In ieder geval ook met dit soort droge teksten, want uh, daar hou ik van. En Michel is nooit te beroerd om in ieder geval zijn mening onder stoelen of banken te steken. Ja, inderdaad. Dankjewel, Jaap. En Michel, ja, een autokerkhof, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat, uh, ont dat vond ik wel heel mooi omschreven van, Jaap. Uh, dat ontstond nog wel eens hè, met je met hele grote startvelden. Ja, het was uh, wel een, uh, een periode van intriges en altijd de onderlinge ruzies tot aan de burgerrechter aan toe. Dat meen je niet. Uh, ook met het beslissen van kampioenschappen... Uh, het was eigenlijk niet zo'n hele goede periode wat dat betreft. Hè. Het was hmm. fantastisch om mee te maken. Wij deden ook in bijna alle klassen mee. En dat had je toen, de Dutch Power Pack. Dat hmm. uh, was een soort circuit georganiseerd. En ja, daar kwam van alles bij. We hadden op een gegeven moment 345 rijders met de paasraces... over al die klassen verdeeld. Zo. Dus er was enorm veel los. Altijd grote feesten als het... Uh, oh, ja. Zondag, zaterdagavond, zondagavond. Het was één... Uh, uh, ook een beetje, beetje lunchje figuren liepen er ook wel veel rond. Ik zal niet, uh, niet uh, te veel uitweiden, want ik wil nog blijven ja. leven. Ja. Dus, uh, Kijk uit hoor, oh, je hebt bommetjes zo gegooid. Uh, ja, ja. ja, maar ik ben geen dakdekker. Dus oh, uh, ja. Maar uh, ja, dat, is, uh, dat was wel een fantastische mooie tijd. Moet ik zeggen, ja. wij hebben uh, leuk gereisd altijd. We hadden een nationaal team, we hadden op een gegeven moment wel 9 of rijders hè, rijders. We deden de service daarvoor. maar ja. onze eigen hospitality daar. dus Ja, uh, ik kijk met, altijd. ja. altijd. Ja, ja, ja. ja, volgens en, mij noemde je dat een keer. Je had een frietkraam. Ja, ja, ja. Nee, ja, ja heb je hem op aangesproken? aangesproken. Ja, ja, daar heb je hem op aangesproken. Terecht, want dat was geen frietkraam. En dat was ook een grapje. Ja, maar het, maar uh, in een interview uh, heb je inderdaad al een keer laten optekenen... dat uh, het, uh, het was veel lachen, gieren, brullen in de autosport. Ja, het was uh, heel, heel was, plezierig was, allemaal. Maar. maar was dat meer in de internationale klasses dat je met je Lammers op pad was? Nee, en... oh ja, daar dat kunnen, dat kunnen we... Heb je even een paar dagen? Dan gaan nou, we daarover graag <laughs> maar, maar met Jan heb ik zoveel lol ook gehad. Maar ja. ook, ook met in Zandvoort. We hebben echt fantastische tijd gehad... We hadden allemaal BN'ers altijd als gasten ja, ja. Op aan, aan het rijden. Ja, ja. Uh, ja, dus het was dat aparte is... klasse zowat voor, toch? Ja, daar hebben, wij, daar hebben wij één jaar in klasse voor gedaan. Ja. En ja, dat waren mensen die werden bij goede tijden slechte van de vloer afgeplukt. <lacht> en gaan jullie eens even racen? Ja, ja, ja, ja, ja. En wij deden die opleiding niet. En daar was ik het niet helemaal mee eens. Want uh, de opleiding werd niet goed gegeven no. aan die mensen. Ik weet nog goed, we hadden de eerste race met Pasen. En het begint zachtjes te regenen. Maar ze hadden nog nooit in de regen gereden. Dus ik loop nog gauw naar al die auto's. Zeg jongens, bij die tribune het gas los. En heel voorzichtig intrappen dat middelste pedaaltje. Ja. En uh, nou ja, dat uh, was tegen Dovermans horen. Want ze reden naast elkaar. En uh, de ritsma's en consorten zaten ja. naar elkaar te kijken. Zeven auto's gewoon op elkaar in die, uh, ja, ja, die ja, grindpak bij Megaschade, de tarzambaan. Ja. Dus ja, dat kon, kon ook niet. En ik weet, BMW heeft mij toen benaderd om het weer een keer te gaan doen. Dat ga ik niet meer doen. Ik wil dat niet om me geweten hebben. Daar vallen dode vandaag of morgen. En we hebben dat uh, vaak gezien. En ik zie net uh, Chris Rotanus binnenkomen En die uh, binnenlopen. En ik, die zit al ja te knikken. Maar volgens mij hebben we ook Tatjana Flodder. Uh, uh, uh, uh, ze wordt nu misschien maar Flodder. Ja, ja. Maar ik kan me iets herinneren. Dat die ook weer crashte de, de, de Tarsan uit. Dat was alweer jaren later. En BMW heeft me benaderd. Toen zijn ze met iemand anders gaan doen. Er waren ze na één middag testen. Alleen maar met die rijders. was waren ze helemaal klaar. Want uh, ja, de motor stond onge ongeveer op de achterbank. Ja, Na afloop van de middag. Dus ja, wat die, was, jij noemde Rintje Ritsma... maar het was uh, Erik uh, nee, uh, Engelkers. Erik, uh, ja, uh, Engelkers. Jeroen ja. van Inkel. Uh, Mento Theo. Die had op een gegeven moment zijn eigen ja, team. die, die is uh, later gewoon gaan racen... Ja, buiten ja, de uh, sterrenrace. Ja. En die uh, was ook niet voor ons zender af te trappen zo'n beetje... maar dat was uh, dat <totstutters> ook altijd heel gezellig met, uh, met uh, Theo... Um, nou, even... ja, dat, dat, Kan jij nog een naam herinneren, Rob? Van wie we dan... Um, van de grote bekende? Uh, Manuel, uh, nee, uh, hoe heet ze? Kemp? Um, nee, was maar één oh. dame die... Uh, ja, die met... Uh, hoe heet het? Met uh, Oelemans getrouwd is. Natuurlijk, onze wielrenster. Daniel. Daniel oh. die was, want uiteindelijk is Daniel een keer bij ons op de boot geweest... In, met de Grand Prix Monaco... En uh, toen heeft ze ook een, uh, hebben ze elkaar leren kennen. Dus uh, wij zijn eigenlijk een beetje huwelijksmakelaar ook zo, geweest in ook dit. Zo, ook nog. jongen, jongen dus, waar ja. ben je nou eigenlijk niet geweest? <laughs> <laughs> we gaan naar muziek. Hè. Dan praten we zo verder met Chris Gortanis. Ja, we zitten een beetje terug in de tijd te gaan natuurlijk met uh, Michel Bleekmaler vanmiddag. Dus we gaan ook even terug in de tijd naar de historische Grand Prix. En dan altijd deze plaat, hè, want het heet ook The Boys Are Back in Town. Tin Lissie. Chris Schotanus, kijk uit dat je je baan niet kwijtraakt. aan Jaap Koper, hè, hier uh, met een uh, fototoestel uh, van jou, nou, waar hij mee uh, rondloopt. Dat zal wel meevallen. Ja, dat denk ik, ik, ik ook. Ik zeker weten. Vandaag. Nou ja, welkom uh, in de studio, Chris. Ja, zeker. Ja. En uh, alles natuurlijk te volgen via onze uh, uh, webcam. Zethefem-live.nl Ja, kijk, dat wou ik even horen. Zethefem-live.nl jullie... Uh, ja, ik heb poeder. Wat? Nou, wie heb jij? Nou Oké. Okay. Ja, Chris Grotanis. Dank je Chris. Uh, uh, uh, pepernoten en oliebollen. Het, uh, het zijn feestdagen. Ja, het is een feestelijke alles. gebeurtenis. Je mag nog iets meer oh, de sorry. microfoon ja, ja, ja. Sorry. ja, even corrigeren. Chris, ja. ik zou zeggen uh, ja, dat is natuurlijk onze eerste vraag vanmiddag aan iedereen. Wat is jouw vroegste of misschien wel je uh, uh, meest belangrijke herinnering met uh, Michel? Nou, de vroegste herinnering daar heb ik over nagedacht. Dat wist ik niet helemaal precies meer. Ik kom ook al vanaf mijn 7-8 op het circuit. En ja, Michel was toen natuurlijk ook al. Ja. Dus toen heb ik hem al zien rijden. Uh, waar ik echt... Uh, het, het, van bewust werd... Uh, boven, buiten de race van Michel. Als toen hij met, echt met de kartbaan begon. Hmm. Daar ben ik echt bij geweest. En bij, de, bij de opening, bij het eenjarig bestaan. En al die bestaande, daar ben ik echt bij geweest. In Dordrecht al? Of in... Nee, Meidrecht. Meidrecht, nee, in Meidrecht bedoel ik. Ja, Meidrecht. Dat haal was, ik altijd door elkaar. En, dat was in... Tweeën, welk jaar was 93. 93. Ja, januari 93. Dus toen ja. was ik 22... Dus ik ben daar regelmatig ook gewoon met vrienden, buiten dat ik er kwam om wat foto's te maken voor de, voor, de, voor de start, wat ik onder andere deed, ging ik er ook vaak even met vrienden wat karten, gewoon leuk. Ja. En uh, het was nog de eerste in Nederland in Europa volgens mij en daar heb ik onwijs veel uurtjes doorgebracht en onwijs veel mooie dingen meegemaakt. En, en, en, en daarna ging Michel natuurlijk verder met zijn raceplan, met, met, met zijn avontuur op het circuit en daar fotografeer ik heel vaak nu voor, ja. of toen ook al. We zijn eigenlijk uh, nog steeds met elkaar in de wereld. Nog steeds inderdaad. Ja. En daarnaast natuurlijk ook alle racen met, met zijn raceteam en alles. Daar fotografeer ik ook uh, toen je, heel veel voor. Dus jij bent zeg maar de hoffotograaf van uh, Blekemolen. Een, ja, een soort van, ja. Hij absoluut. heeft nog een paar andere hoffotografen in de loop van de jaren. Hans van Tilburg was er eentje van vroeger die er ook veel bij Michel over de vloer kwam. En nog steeds komt, zag ik, zie ik ook. Dus, uh, je bedoelt uh, die uh, Tom Kok? Oh, nee. die niet. Nee, ik zei van Tilburg, ik bedoel niet omkomen. maar. Ja. Oh, van Tilburg, ja. Ja, ja, ja. ja, dat is natuurlijk een oud uh, telegraaffotograaf. Uh, die nog steeds uh, in de media actief is. Klopt. Dus uh, dat. Maar als we echt iets belangrijks hebben, dan moet Chris opgetrommeld worden. Denk oh, waarom? <laughs> nou ja, die weet, die, die snapt wat we willen. Oh, Oké, okay. dus, uh, ja. Dus hoeven ja, ja, het kijk. niet uit te leggen. En uh, ja, ja, ja. allemaal even makkelijk. En we ja. ja. hebben heel veel groepspartijen op Squizant voor en ja, die vragen aan een fotograaf. Dus ja, wie moeten we dan... Uh, ja, lekker dichtbij. Dus, uh, ja, we moeten ja, wel... Uh, inderdaad, dichtbij ook een voordeel. Maar ja, ik weet ook wat, wat, de, wat de klanten van Michel willen. Gewoon een mooie fotoreportage. Uh, ja, dat... dat. Dat lukt dan wel. En tegenwoordig, nou, zo tegenwoordig. Je zoon natuurlijk. hè? mijn zoon hè? tegenwoordig. Ja, ja, ja. Die heeft afgelopen jaar heel veel video dingen gedaan voor Michel. Even voor de luisteraar. Hoe heet je zo? Marijn. Marijn. Marijn. Die wordt volgende maand 19. En die heeft onder andere... Uh, Michel is dit jaar voor het eerst naar Meppen gegaan met zijn bedrijf. En daar heeft Marijn een mooie film van gemaakt. Uh, als een soort aankeilen voor volgend jaar. Een terugblik voor dit jaar. Een ankeile voor volgend jaar. En hij heeft uh, de onderdelen allemaal dit jaar vastgelegd van, van, van de individuele onderdelen van, van, van, van de hele dag die Michel heeft. Oké. Okay. Dus, en nog een keer twee of drie klanten die ook graag een videograaf erbij wilden. Dat heeft Marijn ook gedaan. Dus dan zijn we samen op pad uh, bij Michel de hele dag. Zo'n is leuk. Geweldig, geweldig. Ja. geweldig. Ja, dat, uh, en uh, Michel, hoe belangrijk is het voor jou en voor, voor de autosport de, hoe uh, dat alles zeg maar, op foto's wordt of film wordt vastgelegd? Ja, dat vind ik wel belangrijk, want we proberen daarmee ook weer wat nieuwe sponsoren te trekken. Maar het is ook hoofdzakelijk een commercieel ding, want het is ook voor ons bedrijf. Naast het race hebben we natuurlijk Race Planet. En daar, uh, ja, daar hebben we heel veel fotomateriaal voor nodig. We zijn een keer gehackt, twee jaar terug, of drie jaar terug, al ons fotomateriaal weg. Zo. Mm. Dus echt, uh, als je dat vertaalt in, in, in, uh, in geld, dan was dat uh, tonnen... Mm. Uh, en ja, moesten we ineens alles opnieuw hebben. We maken natuurlijk brochures, we hebben onze eigen blad, Race Planet, Dus we hebben zoveel dingen waar we dat voor nodig hebben. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Ja. Even over sponsoren. Uh, je jongste zoon Jeroen, die vertelde in een interview... Uh, het racen, dat uh, laat je betalen door sponsoren. Uh, je, dus, uh, dat was uh, net zoals Jan Lammers uh, die, uh, en, en ja. uh, de coronels, die liggen dan zeg maar eigen geld in. Maar het, het statement van de bleke is... Uh, ja, ik, uh, is uh, ik, als ik uh, 1800 voor een nieuwe set banden, dan ga ik liever twee weken naar Hawaii, hoor. <laughs> Want dat <laughs> vind ik allemaal zonder geld. En dus, dat praatje houdt u ook altijd bij, bij, bij de bedrijfsraag op stand. Als het eerst van, jongens, ik race altijd, al jaren nog nooit een cent zelf betaald. Dus. En dan zeg ik er als, als joketje achter van... Ja, als jullie gaan racen, laat een ander het betalen. Dan ligt je hele zaal op. Ja. Ja. En Chris ziet, ik ben net een artiest. Hè? Ja, ja. Ik loop soms wel tien keer een verhaal te vertellen. En ik wijk wel eens af van... Van mijn gebruikelijke dingen. Het ja. hangt een beetje af. Want kan ik wat grensoverschrijdende dingen zeggen? Ja, bij ja. deze groep of bij die groep. Ja, ja, ja. Kijk als we allemaal pastoren hebben in, uh, in de skybox. Dan moet ik natuurlijk heel netjes gedragen. Ja dan wel. Ja. Dan ben ik roverser dan de paus. Ja. Maar uh, over het algemeen is dat uh, heel leuk werk ook wel om te doen. Ja, ja, ja, ja. Die ja. mensen komen natuurlijk op het circuit. De, het gros van die mensen zijn nog nooit geweest. Die gaan dan met hun bedrijven. Die zijn uitgenodigd door, door klant op. Gaan rijden, gaan racen. Dus dat vinden ze al iets magisch. Ja. En dan komt Michel nog een, echt zo'n leuk verhaal vertellen. Die, die, die hebben de dag van hun leven. Dus, uh... Jij moet dat ook elke keer aanhoren. Nee, ik Chris. Wel, Ja, oké. Okay. <laughs> ik <laughs> wat zie je met watjes in je oren staan, <laughs> hoor. Dus, uh... Nee, maar dat is geweldig. En nog even over een, uh, nog een, een, leuk, een leuke anekdote van, uh, van de kartbaan. Het eenjarig bestaan van, uh, van de kartbaan in Meidrecht. En toen was er een. Uh, uh, Michel organiseerde altijd een soort. Uh, ...BNR slash Daar mocht ik ook een mee meedoen. Dat is de enige keer dat ik op het hoofdtreetje stond met op twee stond Jeroen. Die yeah. was toen 9 of 10 of 11, zoiets. En daarnaast Jan Lammers. Die foto heb ik nog, die koest ik al. Ja, dat snap ik. En ik weet dat ik op dat moment. Kijk, Kerstjofai, die zal ik leegspreken ook op Jan. Dat vond ik toen niet heel leuk. lachen, maar. Ja, dat was, wel, dat was heel leuk inderdaad. Jezus. Ja, wij, wij organiseerden altijd van alle uh, gemotoriseerde sporten de kampioenen werden uitgenodigd. Oké. Okay. Dus uh, karten, motocross, nou ja, je kan zo gek niet denken, andere cross-evenementen. Dus dat was heel goed, maar dan hadden we een soort van uh, extra race uh, met allerlei prominenten. Ja, VIP, BNR, ja, uh, journalistenrace, uh, om het zo'n beetje te ja, zeggen. Ja, want dan hadden we daar ook, trans, ook daarbij in zo'n uh, dag hadden we ook nog BNR race. Ja, dat klopt, klopt, ja, klopt. Ja, klopt. Nou, de BN's die hebben we net allemaal voorbij horen komen. Uh, dat was, maar de wil Even daarop doorgaan. Uh, Schiet de ineens de vraag te binnen. Die wilde blijkbaar toch ook altijd wel erg graag komen. Dus, uh, want anders krijg je ja, niet af. dat hadden het... we zeker uh, één keer per jaar. Soms twee keer per jaar ja, deden absoluut, we dat. En, uh, absoluut, ja. waren We waren altijd helemaal vol. Want er kwam heel. Uh, Van der Ende kwam uh, naar ons toe. En uh, ja, fantastisch, leuk. Want ik, ja. ik nog als ik televisie zit te kijken. Je kent al die mensen nog steeds. Ja, ja. Dat is wel heel grappig ja, ja. Uh, als, als spin-off van mijn autosport. Ja, precies. En Chris, jij, jij kwam op die manier denk ik dat ook wel weer uh, in aanraking met ze. En, en hoe heb jij dat ervaren? Want tegenwoordig weinig BN's meer in autosport. Er zijn niet zo heel veel BN's meer in autosport. Ik weet niet dat, waarom dat is, maar het wordt, we hebben ook de DVP en alles eromheen. Dan kon je wat BN's betrekken en dat is niet meer helemaal zo. Dus, uh, maar destijds heb ik echt een hoop uh, Ik heb een aantal keer bij N's op de voorbereiding van de telegraaf gehad Omdat die weer eens uh, op mijn dak lagen Of, ja, of ja, andere ja, ja, dingen of, ja, ja. De privé De heb ik ook wel ja ja, ja, ja. verkocht inderdaad ja, ja. Uh. Kan, kan je de, de, nog uh, De laatste vraag Van um, nog, een, nog een leuke foto herinneren Die je van Michel gemaakt hebt ja, dat is een onverwachte vraag. Dat is een hele moeilijke onverwachte vraag. Uh, die, <laughs> die bepaalde foto's heb je toch weggegooid? Nee, nee, nee, dat heb je beloofd. Die, die? die, die, ja, die, ja, die heeft okay. hij afgekocht. Maar is, is er nooit een dat je een woedend uit zijn auto uh, hebt zien komen? Ik heb namelijk Michel wel eens woedend uit zijn auto Klopt, zien komen. Heb... En, en, en ja, dat was dan was er van alles fout gegaan. En als autosportverslaggever is niks leukers... dan een zeer geëmotioneerde coureur voor je microfoon slepen. En, dan, uh, en ja. jij kon nog wel eens uit je dak gaan. Uh, je, je, wat, wie je allemaal weer meerijdt en prutsers hier, prutsen daar. Uh. Maar ja, ik, ik weet bij de Clio of Renault 5. Clio ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. daar ging nog wat fout. A, ah, er werd heel hard gereden En dan werd, of, dan werd er ook achteraf wel of niet kregen die vijf seconden, die seconden. En ik weet dat Michel dan wel was, was er iets, of bij hem of bij een van zijn zoons in zijn ogen verkeerd gegaan. Dan kan hij wel eens met stoom uit de oren, de auto. <lacht> maar dat was Michel ja. niet de enige. Ik bedoel, al die <lacht> mensen van die, uit die tijd uh, pimperriet, uh, oh, ja. uh, noem ze allemaal. Ja, roepen. die ja, konden er ook ja. wat van. Ja. ja. Die klasse was wel uh, gerand op voor af en toe mensen die boos uit de auto kwamen. Ja, ja geweldig je, dat al, je, je, je kijkt maar nog van waar heb je het over. Maar, uh, <lacht> nou, nee, nou, okay. Ik weet nog wel dat ik een keer boos op uh, Sebastian was. Want ik was beduidend sneller. Waarschijnlijk door de auto, niet dat ik zelf sneller was. Maar uh, en toen uh, um, finissen we bij het podium. Ik weet niet of Sebastian 1 werd of 2 en ik 3, maar... Uh, toen werd ik wel een beetje boos op hem, want ik, ja, hij liep me echt niet voor mij. Hij sneed met alle kont. Af. <laughs> dus uh, toen riep ik nog wel, je moet eens keer naar de oogarts gaan. <laughs> en dat stond toen heel groot uh, in de krant ook. <laughs> Geweldig, geweldig. Fantastische verhalen in deze radio special. Een radio verjaardagsfeestje van Michel Blekenmolen. Chris, dankjewel voor je komst naar de ja, studio. Gedaan. We gaan even naar de oliebol en we gaan naar het nieuws, Rob. Zeker. Nou, nog één plaat. Hè. We hebben Tom Jones hebben we al gehad. Ja. Dat moet Engel Engelbert ik ook nog komen ja, natuurlijk. Ja. En deze heb ik voor, uh, voor Michel uitgekozen. Hier is Can Take My Eyes Off You. Ah, een hele goeie.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 You're oh, just too good to be true Can't take my eyes off of you